ZFM zonder wifi, wifi. Hoe je het wil noemen. En ik krijg net een berichtje van Ziggo. Op mijn telefoon. Want je kan natuurlijk zonder wifi ook wel eh, internet bereiken via 4G. En er staat... Dag, we lossen de storing op dit moment op. We verwachten dat deze op 14 november 2019 voorbij is. Dat is vandaag. Ja, maar hoe laat? Dat is toch wat? Je hoort snel van ons, Ziggo. <laughs> zeg, moet niet gekker worden. Ja, zo werkt dat dan. Je hebt maar nakijken. Dure abonnementen, dure uh, naigheid. En uh, als het niet werkt, dan krijg je zo'n berichtje. Ja. ja, joh. Het is niet anders. Goedemorgen, Sam Veld. One more drinker, one more baccati, one more dance at this after party. We still strong.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 Het veld was dat. Een uh, postbloon. Ah, dit is natuurlijk uh, old school, zeggen ze dan. Hier is Abba uit Zweden. En de Dancing Queen, zeg het maar. Björn, ah, Benny, Annefried en... Weet die andere ook weer? Alicia? Anja? Ik weet niet meer. Ze weten het zelf nog wel. En dat is belangrijk. En de Dancing Queen uh, bij ZFM. ZFM. ZFM. Ja? Zeg het maar. Looge maar. ZFM in de morgen. Goed zo jongens, goed zo. Kijk, en hier een van de allermooiste popsongs. Dat is al jaren nummer 1 in de top 2000. Elke, elke kerst. Als je één jaar hebt gehoord, dan weet je het wel. Je kan beter naar ZFM luisteren. Hoor je veel meer. Goedemorgen allemaal, en goed nieuws. De wifi doet het weer. Wifi doet het weer, dames en heren. Dus je kan er weer... ...kei- en keihard tegenaan. Dus de lampen gaan weer branden. Je kan weer internetten. Je kan ZFM weer op de, op de kabel zien. Dus op uh, SIGO zien, kanaal 40. Dus uh, wat dat betreft... ...is het allemaal weer in orde. Gelukkig maar. 18 lang met de hele solo prachtige plaat. Goedemorgen. Goedemorgen zandwoord. Ik heb mijn fluit meegenomen, dus uh, ik denk, uh, fluit even mee. Gezelligheid. Internet doet het weer. Dus daar zijn we blij mee. Sigo heeft uh, hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen. And then I think, you nah, know, I do this a little bit, don't you? Uh, I'm trying to na, na, na, na. go to rehab. Uh, yes, Amy Winehouse from no, The Rehab. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't. Allemaal. Alles werkt weer, alles doet het weer. Nou, dat is fijn om te horen. Hier is. Maneuvers in the dark. And forever live and die. voor forever live a night. Prachtige plaats van de van voor in het dak. Nou uh, ja, dat was vroeger hè. Dat was vroeger. De ZFM, dat is nu. Nou uh, ja, dat was vroeger. En dit was... Is ook vroeger. Ik zag je daar in Amsterdam, op het Dam. Je keek me aan, mijn vlucht, Ik ken je van de achterstand. Ik nu groet je mij niet eens terug Ik ken je nog van vroeger, vroeger Maar nu wil je niet meer groeten, groeten Maar ik ken je toch van vroeger, vroeger Waarom wil je niet meer groeten, groeten Oh girl Jij kan meegaan met mij Maar wilt niet meegaan met mij Jij kan meegaan met mij Maar wilt niet meegaan met mij, mee gaan met mij mee gaan met Vroeger, vroeger in de stoepen Ik kon je roepen, roepen Jij was echt daar, geen Amiri broek die extra's Zie je lopen nu voorbij alsof het niks is Ik weet je houdt helemaal niet van deze business Ik zeg je hele je zat nog steeds op mijn wishlist Maar je houdt niet van al die shine en al die blitzblitz, blitz, baby Kijk die money is niet anders zegt ik weet het Maar met die money kunnen we overzeven Ik heb gevochten baby al heel mijn leven Ik ga je alles kunnen geven Ik zag je daar in Amsterdam op de Dam Je keek me aan maar vlug Ik ken je van de achterstand Kijk nu groet je mij niet eens terug Ik ken je nog van Vroeger, vroeger, maar nu wil je niet meer groeten, groeten Maar ik ken je toch van vroeger, vroeger Waarom wil je niet meer groeten, groeten, oh girl Jij kan meegaan met mij, maar wil niet meegaan met mij Jij kan meegaan met mij, maar wil niet meegaan met mij nee, Weet je nog die tijden toen ik reed op scooters Ik kon amper en ik werd van boetes Was altijd buiten, Jij ja, altijd in boeken Ik heb mijn aars on Dat die meiden roepen Girl Met z'n tweetjes On de cover en jou Niet van die feestjes Echt ik weet al oh, Jij bent anders dan de meesten Echt met jou wil ik hem chillen Heel mijn leven baby We kunnen rollen met z'n tweeën Als je wilt girl Ik kan je brengen Overal waar je heen wilt Toen het vibes alleen Als ik met jou chill Maar jij bent bang dat ik met jou speel Ik zag je daar in Amsterdam Op de Dam Je keek me aan maar vlug Ik ken je van de acht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 Jos Silvio en vroeger bij ZFM Goedemorgen allemaal Het is bijna half tien En dit is Tix. Prachtige muziek allemaal bij ZFM Uitgezocht door onze grote vriend Kort Draaier En die kan het hoor Die kan het Een piano meegenomen En dan gaat hij zo nog zingen ook Ja? Laat eens horen Kom op nou ken je hem. Nou weet je het weer. Hier is Babe. Bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Babe, I'm leaving. I must be on my way. The time is 10 minuten 15 lang Babe, I love you. en het is half tien. 1 over half, 2 over half tien dan weer. Wij zetten hem in de morgen. Nou, nou, dat is allemaal wat. Hé, hey. Of zo'n ochtend waar alles fout gaat en niet goed en alles weer op zijn plek komt. Nou, dat is in ieder geval fijn. Dat het allemaal weer een klein, beetje, uh, een klein beetje voor elkaar is. In de. Even kijken, ik heb hier nieuws over uh, een onderzoek van de pro provinciale weg. Dat ze naar 80 kilometer van 80 naar 60 uh, willen. Jongen, jongen, jongen moet niet gekker worden. Straks gaat de fiets nog harder dan wij. Het gebeurt al bijna. Here's 10 and the things we do for love. Too many broken hearts have fallen in the river Too many lonely souls have drifted out to sea You lay your bets and then you pay.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 zijn ze daar nog mee bezig. Maar de internet werkt in ieder geval nog. Weer. Moet ik zeggen. Niall Horan. Is dit nice to meet ya? you I like You know I love me, 'cause you I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. I Als uh, vroeg op was, dan kon je een prachtige, mooie uh, ochtendhemel zien. En uh, dat komt door uh, de uh, ijskoude atmosfeer, de opkomende zon en een front dat eraan komt. En dat alles heeft te maken met de uitdrukking: morgenrood, water in de sloot. In We would follow every toast with a song. Natuurlijk. Hello. Hello. Hello. Hello. Data en Picard. Dit is Pogo. Yeah. Het weekend is het weer uh, Formule 1 geblazen. Uh, Brazilië wordt het. Begint, uh, de race begint om tien uh, over acht. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Tuurlijk. En uh, de eerste training is uh, vrijdag om drie uh, uur. De tweede om zeven uh, uur. De derde op zaterdag om vier uur. En de kwalificatie is om zeven uur op zaterdag. Zeker de moeite waard. Wordt een hele... Maar het kan een hele, hele boeiende race worden. Je weet het niet. Je weet het niet. Hier is Billy. En Red Lies. Spells Danger. Oh. Dat wordt uh, spannend. Goedemorgen ZFM. Het Geluid van Zandvoort. Ik ben blij dat je er bent. A red Light Spells Danger Bij ZFM En dus de grootste hit van Alan Parsons Project Lijkt wel een Alan Parsons show vandaag en The Turn of a Friendly Card Fluitjes erbij Toppertje Toppertje het kort voor tien geweest. World depends on the turn of a friendly color. You know the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly column. There's a sign in the desert that lies to the west where you can't tell the night from the sunrise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 The Turn of a Friendly Card a The Turn of a Friendly The Ellen Parsons Project Bij de grote Ellen Parsons Show Goedemorgen Zandvoort. 10 voor 10. En een hoop te doen door dit weekend. We hebben natuurlijk ook nog uh, goedemorgen Zandvoort. Vanuit Hotel Hoogland. Zaterdag van 10 tot 12. Met allemaal leuke vragen, mensen, alles wat met Zandvoort te maken heeft. En uh, daar moet je zeker naar luisteren. Gold. And the Lonely Boy Een ZFM met geluid van Zandvoort En de zondag komt Sinterklaas He was born on a summer day 1951 And with the slap of a hand just what we learned. We'll dress him up warmly and we'll send him to school. It'll teach him how to fight to be. Nobody's 7 voor 10. We zijn bijna weer zover. Goed nieuws en het weer. En hier is... Olet de Adams. Prachtige zangeres. En eh, nogmaals... Aanstaande zondag. Sinterklaas. Hij komt, hij komt. We gaan rotonde in Zandvoort om 12 uur. Nou, daar moet je toch bij zijn. Daar moet je bij zijn, want het is zo gezellig en zo vrolijk. En... Pieter erbij. Ach, jongens, het wordt één groot feest. of Life. Een briljante zanger is, Alita Adams. Drie minuten voor tien. Dat zeg ik. Never as good as the first time. Never as good as the first time. Sade. Never as good as the first time. Zo moet je zeggen. En niet Zometeen nieuws, weer en verkeer. En ik ben er weer volgende week dinsdag. En maandag zit Walter Sands hier.